Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump blokkeert de vijandige overname van chipfabrikant Qualcomm. Concurrent Broadcom uit Singapore wilde het Amerikaanse bedrijf overnemen... voor ongeveer 100 miljard euro. Het zou de grootste tech-overname in de geschiedenis zijn. Maar Trump verbiedt de deal vanwege de nationale veiligheid... Een Amerikaanse overheidscommissie had Trump al aangeraden de overname te blokkeren. Nu de president dat oordeel overneemt... kan Broadcom volgens analisten weinig anders dan het bod op Qualcomm intrekken. Er komt een onderzoek naar de benoeming van de hoogste ambtenaar van de Europese Unie... heeft het Europees Parlement besloten. Voor de gang van zaken heeft het parlement geen goed woord over. Het gaat om de razendsnelle benoeming van de Duitser Martin Selmayr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 Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Linda Hessel. Goedenacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep... waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Tot zes uur vanochtend ontvang ik verschillende gasten... om met hen over verschillende interessante thema's te praten. Maar dat willen we uiteraard niet doen zonder u. U kunt bellen met uw verhaal naar 0800-1121... of een berichtje sturen naar de gratis Radio 1-app. Afgelopen uur hebben wij uh, gepraat over dementie. Vandaag uh, biedt Alzheimer Nederland een petitie aan bij de Tweede Kamer. Of aan de Tweede Kamer, moet ik zeggen. Ja. Deze petitie moet ervoor zorgen dat mensen met allerlei vormen van dementie... beter worden geholpen en langer thuis kunnen blijven wonen. Uh, momenteel um, worden volgens de organisatie mensen met beginnende symptomen... eigenlijk te snel uit hun eigen vertrouwde omgeving gehaald. Klopt, hè, Annemarie, Bruis? Uh, uh, ja, klopt. En uh, we willen de tijd dat mensen thuis kunnen wonen... Uh, dat kan langer. En daar kunnen we allemaal inspanningen voor plegen. En gemeentes dus ook. En wat wij gedaan hebben is... Uh, we hebben een soort boodschappenlijstje gemaakt met tien punten voor gemeenten. En die gaan we morgen uitreiken. Ja, vandaag, hè? Oh, ja, vandaag. Inderdaad. ja, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Die gaan we vandaag uitreiken. Uh, aan de Tweede Kamer. En uh, donderdag aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En vervolgens gaan we die tien punten aan alle gemeenten in Nederland uitreiken. Want wij hebben door het hele land uh, vrijwilligers, belangenbehartigers. En die hebben allemaal contacten met uh, wethouders, uh, uh, met beleidsambtenaren. En uh, nou ja, volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen uh, en er komt een nieuwe gemeenteraad. En wij denken dat die tien punten voor een nieuwe gemeenteraad uh, inspiratie kan bieden om weer nieuwe energie. En uh, nieuw beleid uh, te maken. Dus we hopen dat ze daar ook gebruik van gaan maken. Dus het wil heel erg stimuleren. Wat zijn de belangrijkste punten van uh, die tien die jullie aan gaan dragen? Um, nou, we hebben het er al uh, het vorige uur ook over gehad. Met name de ondersteuning van de mantelzorgen. Dat is echt heel erg belangrijk. Zorgen dat die het kan volhouden. Uh, want daardoor kunnen mensen ook gewoon thuis blijven wonen. Dus goede ondersteuning, begeleiding, coaching... Uh, dat is heel erg belangrijk. Uh, daarnaast goede uh, dagvoorzieningen, dagbesteding. En dat kan gaan van uh, zorgboerderijen tot uh, vrijwilligerswerk voor mensen met dementie. Het voordeel voor mensen met dementie is dat zij nog een hele zinvolle dagbesteding hebben. En voor de mantelzorger is het fijn om even op avonden uh, te komen. Dus dat is ook een heel erg belangrijk uh, onderdeel. En uh, het laatste punt, was het de mensenvriendelijke gemeenten. En dat is een hele aaibare, sympathieke beweging die wij uh, nu uh, bijna twee jaar zijn ingezet. En we willen dat heel Nederland de mensenvriendelijk wordt. En er zijn al flink wat gemeenten aan de slag uh, gegaan. Die volgen een online training. Uh, medewerkers van, uh, uh, van het uh, WMO-loket... Uh, uh, die contacten hebben met uh, burgers. Die kunnen een gratis online training uh, doen. Maar ook iedereen die wil, kan die uh, training gewoon thuis doen. Die is gratis. Uh, die vind je op samendemensievriendelijk.nl. En wij willen mensen ook een stukje op weg helpen... om de goede benadering voor mensen met dementie uh, te vinden. En uh, ja, wie doen die training? Ja, uh, mensen zoals jij en ik, zoals wij hier aan tafel zitten... kunnen die training doen. Maar ook uh, supermarkten, banken, uh, vervoersbedrijven. Uh, verenigingen, sportverenigingen. Uh, en gemeentes uiteraard. Uh, Want wat leer je dan zoal tijdens zo'n training? Het gaat er met name om uh, dat je... Uh, leert omgaan, hoe je contact moet maken met iemand met dementie. Mensen weten niet zo goed wat ze moeten doen... als ze iemand uh, met dementie uh, in een situatie aantreffen... waarvan de persoon met dementie niet goed weet hoe die mee om moet gaan. Ik weet niet of je het sportje op de televisie herkent. Daar staat een meneer midden op een rotonde met zijn fiets. En die kijkt verdwaast om zich heen, staat midden om de weg. Een beetje een gevaarlijke situatie. En iemand zit op een terras, een meisje. En die ziet dat gebeuren. En die ziet toeterende auto's en wat onrust op de straat. En die gaat heel rustig naar hem toe. En uh, uh, ja, maakt oogcontact, vriendelijke benadering. En rustig die persoon vervolgens uh, begeleiden. Dus het zit hem heel erg in uh, hoe je iemand benadert. Rustig, korte zinnen, vriendelijk. Uh, rustig, niet te lange zinnen maken. In dat soort uh, kleine dingen. En dan is het ook niet meer zo moeilijk. Want uh, uh, er is toch wel uh, ja, mensen mijden mensen met dementie... omdat ze toch niet weten hoe ze op moeten reageren. En wij proberen die afstand wat te verkleinen... door hele eenvoudige praktische tips uh, te geven. Margreet is dat nodig? Ja, dat is zeker nodig. Uh, en dan is het ook nog wel nodig dat er uh, wat meer bekendheid komt... Uh, he, de, de andere vormen, want bij uh, FTD is het toch wel een iets andere benadering. Kunnen mensen heel anders reageren? He, dan uh, heb je het ook wel zo over verwarde personen. En uh, ja, dan uh, is het toch wel heel belangrijk dat je gewoon... nou ja, wees menselijk. Uh, iedereen wil geholpen worden als er uh, wat aan de hand is... Uh, als je het eventjes niet meer weet of als er uh, wat gebeurt. Dus ja, gewoon heb, lief, heb je medemens lief en, en, ja. en, en doe wat. Uh, ja, het is net zoals als je iemand gedag zegt op de straat. Weet je, ja. gewoon uh, ja, vriendelijk, dementievriendelijk. Ja. Dus Want dat, uh, merkte jij bij jouw man die een vorm van dementie, uh, dementie heeft... dat mensen eigenlijk niet zo goed wisten hoe ze dan op hem moeten reageren? Ja, dat is... Best dat, dat, dat, ja, het is zeker uh, heel anders, want hij kon in één keer gewoon een verhaal vertellen... en dat verhaal klopte wel, maar dat staafde niet zo. Uh, dus uh, ja, dan is het toch wel heel apart als je in de rij staat... en hij begint in één keer over uh, dat hij heel goed kan skiën. Uh, ja. ja, hoe reageer je daar dan op? Mensen hebben wel snel in de gaten dat er wat aan de hand is. Uh, ja, en de een durft wel wat te zeggen en de ander niet. En uh, ja, daarom is openheid gewoon wel heel erg belangrijk. Zoals dat jij in de plaatselijke kranten ja. een artikel neerzetten van... hé, hey, dit ja, is er dit met is er mijn met, man aan de hand. Ja, dit is met mijn man aan de hand. En hij is niet gek en hij is uh, niet raar. Maar het is gewoon de ziekte die het doet. En uh, ja, behandel hem normaal, zeg maar. Ja, laat ja. iemand in zijn waarde. Marie? Dat vinden mensen ook heel mm. erg belangrijk. Dat er niet over hem wordt gesproken. Uh, blijf de persoon met DMC tegemoet treden. En kijk wat hij nog kan... Uh, waar je me op kunt aanspreken. Dat vinden ze nog leuk ook. Als jij wordt aangesproken op iets wat je kunt... waar je goed in bent. Misschien heeft iemand een bepaalde hobby... of een, een vak waar je wat over kunt vragen. Het is gewoon heel fijn om... Uh, ja, erkend te worden als mens. Wie je bent en... Uh, wat je prettig vindt in het leven. En dan kun je hele bijzondere gesprekken hebben... met uh, mensen met dementie. En ook hele leuke activiteiten ondernemen. Ik weet bijvoorbeeld... Er zijn in Nederland een aantal musea die organiseren rondleidingen voor uh, mensen met dementie. Dat is helemaal op maat gemaakt. Jij noemde het al net al, maar, maatwerk. Um, dan kun je samen met uh, een naaste, uh, kun je het museum in, dan ga je een aantal museumstukken bekijken en uh, met elkaar over doorpraten. En ja, je ziet mensen gewoon genieten. Ja, dat is toch gewoon wat, uh, wat we willen met elkaar. Ook dat zwemmen wat jij net noemde, Margrethe. Ja. Dat wordt ook in uh, heel veel steden in Nederland al gedaan. Dus zwemmen met mensen met demissie. Ja, moet je je voorstellen, je voelt je door die ziekte als het ware een beetje ingeperkt. Hè? Uh, de ziekte overheerst jou soms. Hè? Als je dan in het water bent, ja, dan voel je, je weer helemaal vrij. En ja, dan zie je mensen echt helemaal loskomen. En, ja, het is gewoon heel mooi om te zien. Want zo'n rondleiding in een museum... wat is dan een rondleiding voor mensen met dementie? In hoeverre is die anders dan... een normale tussen aanhalingstekens uh, ja. rondleiding? Ja, dat zijn uh, sowieso al vrijwilligers die getraind hebben. Die hebben de, de training gehad. Hoe die ze... zijn uh, dementievriendelijk. Ja, ja, zeker weten. En... Um... Meestal is het zo uh, dat ze ongeveer een uur daarvoor uittrekken voor een rondleiding. Vooraf wordt er een aantal uh, werken uh, uitgekozen die, ga, die ze gaan bezichtigen. Het wordt altijd uh, gestart met een kopje koffie, kennismaking, rustige start. En dan gaan ze die drie werken bekijken. Uh, meer zijn het er niet. En uh, aan het einde wordt er nog uh, ja, met elkaar uh, nog even nagepraat. En mensen krijgen altijd een foto mee naar huis. Een printje van een van de werken die ze gezien hebben. Ook om als je thuis bent, dat je het er nog over kunt hebben. Van dit hebben we gezien, weet je nog? En ja, weet je, uh, kunst. Uh, uh, mensen met dementie zijn heel sens sensitief. Ik weet niet of dat bij FTD. Nee hè? Uh, mensen met Alzheimer, uh, andere vormen van uh, dementie. Um, cognitief, dus denken, is uh, bemoeilijkt. Maar sensitiviteit, gevoel. Ik hoor uh, pas geleden een meneer met dementie zeggen: van uh, ik, um, ik kan veel meer genieten van de natuur. Dus dat uh, wordt versterkt. En uh, ja, ook muziek, we hadden het er net ook al over: daar kunnen mensen intens van genieten. En dat is heerlijk, want het geeft ontspanning. Uh, en, uh, ja, en die musea ook, dat is echt geweldig om dat te doen. Ja. Dus juist dat er iets meer tijd voor is, dat er genoeg aandacht is voor de persoon, ja, kleine groepjes ja. met mensen die uh, ook met de ziekte te maken hebben, geeft een soort verbondenheid uh, met elkaar. En je weet dat er rust wordt genomen. Het belangrijk bij dementie is uh, ja, rustiger praten, tijd nemen, niet te snel allerlei dingen doen. Want dan kunnen mensen die vol haakjes af. Ja. Ik kan me ergens wat voorstellen bij, uh, dat we hey, als uh, burgers en mensen onderling uh, meer dementievriendelijk Maar wanneer is een gemeente dementievriendelijk? Wat moet ik me daarbij ja. voorstellen? <laughs> nou ja, uh, het, wij zien het meer als een beweging. Je bent op weg om allerlei activiteiten uh, te ondernemen als uh, gemeente. En uh, ja, wanneer ben je dementievriendelijk? Je bent er nooit eigenlijk. Je bent continu bezig om uh, jezelf te activeren... en te laten zien aan je burgers uh, dat je dementievriendelijk bent. Want het is niet door een paar uh, acties en een paar voorzieningen uh, in het leven te roepen... maar je moet dat continu uh, bewijzen. Ik weet dat er gemeentehuizen zijn waar ze een training hebben gevolgd... en die krijgen dan even later een mystery guest op bezoek... En dan mogen ze laten zien in de praktijk uh, hoe ze het ervan afbrengen. Ja, en dat, dat vinden medewerkers ook wel enig om te doen, achteraf dan. Hè. Maar uh, ook een beetje spannend. Denk ook ik. wel heel spannend. Ja. En ja, samen terugkijken, hoe hebben we het gedaan? Zijn we inderdaad uh, dimensievriendelijk? Dus ik vind dat een hele mooie manier uh, van zelfreflectie. Je wil jezelf laten toetsen: van ja, wij doen het goed. En dan mag je ook uh, trots zijn. En uh, gemeentecellen of bedrijven ook. Bijvoorbeeld wij willen 80% van onze medewerkers dat ze getraind zijn. En dat ze een voldoende hebben gescoord voor, uh, voor de training. Weet je, dus je stelt zelf je doelen en je laat aan de buitenwereld zien van wij zijn er actief mee bezig. We hebben niet eenmalig een training gedaan, maar we blijven het uh, levend uh, houden. Zodat ze het kunnen herkennen en daar ja. dan goed op kunnen anticiperen. Ja. En ik ben uh, twee jaar geleden bijvoorbeeld in een supermarkt geweest... en daar sprak ik een uh, medewerker. En die zei ook... Uh, voorheen had zij altijd het idee van uh, lastige klanten in de winkel. En kwam nogal eens de politie om uh, iemand uh, naar buiten te helpen. Iemand die weer een brood had meegenomen. En ze zegt, door de training uh, ben ik... ja Het staat natuurlijk niet op iemands voorhoofd dat hij dementie heeft... maar door het gedrag is zij uh, haar houding en haar benadering gaan aanpassen. En ze zegt, uh, de politie hebben we niet meer nodig. En dan denk ik van, ja, dat is de, echt wel de mooiste beloning. Want iemand met democie kan gewoon nog naar de winkel gaan... zonder allerlei strubbelingen en ja. nare situaties. Wat mooi. Ja. Als wij de cursus willen doen... Ik kom zo hoor, Margreet, maar als wij de cursus willen doen... of de luisteraar denkt, nou zo'n cursus wil ik ook wel... want wat belangrijk dat we met elkaar dementievriendelijk worden. Waar uh, kunnen we die cursus vinden? Ja, Die kun je vinden op de website www .nl. Kijk, en Daar staat de training. Iets van 15 minuutjes, dus goed te doen. 15 minuten. Nou, dat, dat moeten we allemaal uh, Toch, ja. ergens hebben. Maar Geetje wilde nog wat zeggen. Ja, ik wilde zeggen, het is natuurlijk met die, uh, met de, in de supermarkt. Hè, dat uh, dat er dan nog wel, uh, ja, jonge mensen met dementie, daar verwachten ze het niet zo snel van. En uh, zeker dan uh, mensen met FTD is het weer een ander verhaal, want uh, daar, uh, ja, die die doen reageren natuurlijk weer anders. En uh, ja, die kunnen makkelijk wat in hun tas stoppen. En nou, jij had het over een brood, maar ja, de, de, gewoon andere dingen. Of pak koekjes openmaken. En uh, ja, ze willen naar een doel en daar lopen ze recht op af. En als er iemand in de weg staat, ja, dat maakt niet uit. Ze gaan op een doel af en daar willen ze naartoe. Dus uh, ja, we hebben wel gehoord <tus> vanuit onze achterban... dat er inderdaad wel mensen dan opgepakt worden... en zelfs soms voor de rechter komen... Uh, omdat ze wat gestolen hebben, maar dat dat het dus door de FTD komt, eh, kleptomanie. Uh, ja, het is echt verschrikkelijk soms. Uh, maar ook met, met in het verkeer, met botsingen en dergelijke dingen. Uh, dat er gewoon veel meer oog moet komen uh, daarvoor... Uh, dat, dat er een belletje gaat rinkelen. Dus uh, ook bij de politie. Uh, het helpt dus wel als je al zelf... Uh, de politie hebt ingelicht, maar ja, soms gebeurt het ook wel in een andere gemeente. Ja. Uh, ja. En dan uh, moet je gewoon landelijk te boek staan als. Uh, dus dat is dan wel uh, ja heel belangrijk. Dus daar is nog heel wat te winnen. Ja, daar is nog wel wat uh, ja. te doen. Ja. Ja. Ik uh, heb Ton uit Rotterdam aan de telefoon. Goedenacht. Goedemorgen, met Tonne. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen. Oh, heeft u de radio toevallig nog aanstaan? staan? Nee, nee, nee die, zet, die, die zet ik altijd uit. Even kijken, is dit beter? Ja. ja. Ja, we zitten in een nieuwe studio, of althans een paar weken. Dus we zitten nog een beetje met de kleine kinderziektes. Maar nee, u had een vraag. Dat, ja. Nou, ik had een vraag. Ik hoor nog steeds terecht zo hoor. Ik, ik weet niet wat ik eraan moet doen. Ik heb mijn radio uit te doen. Die doe ik altijd uit. Oké. Okay. Bent u er nog? Ja, natuurlijk. Ja, want u had een vraag. Ja. ja nog steeds. Ik, ik, ik, ik weet niet wat van de hand is. Nee, ik ook niet. Ik, uh, ja, ik kan zo meteen kan ik eventjes de technieken uh, aankijken. Of ze er wat aan kunnen doen. Maar op dit moment weet ik het niet. Kunt u de vraag stellen? Snel. Ja, nou, nou, maar mijn, mijn vraag is... Hoe, hoe, hoe lang duurt dat dat je... Zegt? Dat je weet dat ze dat niet meer thuis kan blijven. Ja, wanneer kan iemand niet meer thuis wonen, vraagt u. Ja, ja. Ik, ik heb, ik heb nog. Ik, ik, ja, ik hoor je mij even praten hoor. Ja, dat is vervelend. Ja, ja. dat is heel oh, vervelend. Nou. Ik ben bang dat ik er op dit moment niks aan kan doen. Maar kent u iemand met ja, maar, dementie? Nou ja, ja natuurlijk. Ik heb, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een hoop vrienden en kennissen. Die heb ik zo namens zeggen. Ja, ik, ik, ik dat is zo. Sorry, wat zei u als laatste? Ver... Ja, ik, het... ik heb dat neus. No, ik vind het vervelend, die echo. Nee, ja, ik weet niet wat het is. Maar ik kan de vraag wel even oh, oh, ja, hier wij, voorleggen. Heb je de vraag goed begrepen? Hoor. Ja. Dus, uh... Annemarie? Marie. Ja, ik vind het, het is een, uh, een lastige vraag om zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Van wanneer kan het niet meer thuis? Het is van zoveel dingen afhankelijk. Kijk, of iemand alleen woont of samen, daar begint het al mee. Is er iemand ja, in je directe ik, omgeving mag, die je kan... zeker. ik wat zeggen? Jazeker. Ik, ik, ik, ik weet het. Want ik heb ook hoop kennissen die, die, die dit ook hebben. En, en, en die hebben af en toe vijf, zes jaar geduurd. Ja, dat is en, een hele lange tijd. En, en, en, en, en, en op een gegeven moment... Komt die man de deur ook niet meer uit? En zegt hij: ja, Tom, Ton, kun je even nu eens oppassen? Eh, want ik moet even boodschappen halen, ik moet dat doen. Eh, je moet van alles doen. En, en, en ik heb ook kennis en vrienden gehad. En ik ben er ook nog eens bij vakantie geweest. Dus eh, ja, even wachten. Zoveel... Dus dat u ik, heeft anderen geholpen. Ja, en Ton, is het een ideetje dat u het zometeen gewoon nog een keer probeert? Nou, ik, ik blijf wel de telefoon hangen. Maar ik, dat, is, dat is geen doen zo. Nee. Nou, heb, weet u wat? Ik, ik heb, ik, u heeft uw vraag gesteld. Ik, Wij hebben hem goed gehoord. Ik hoop dat we de volgende ja? keer dat we er wat aan kunnen doen. Ik ga het in ieder geval ja, doorgeven ik, hier. Ik wil elke nacht Ik heb het nog nooit gehoord. Dat. Nee. Nou, ja, heel vervelend. Ik uh, ga achteraan. Ik wil in ieder geval bedanken voor uw telefoontje. Ik ga verder luisteren. Oh, heel fijn. Dank u wel. Dank u. Fijne jo nacht. Jo Yo. Ja, Annemarie, je begon net al met het ja. antwoord. Ja, ja dan, laat ik dat voorop stellen. Dat het dus heel erg afhankelijk is van de situatie en van het uh, ziektebeeld. Ook wat Margeet net zei, uh, dat het zo ingrijpend is voor, voor je familiesituatie... dat je uh, tot opname overgaat. Het is wel zo dat wij uh, over het algemeen horen... kijk, mensen leven gemiddeld acht jaar... Het, uh, ziekte, waarvan uh, zeg maar zes jaar thuis en twee jaar in een uh, beschermde woonomgeving, alhoewel ik er wel bij moet zeggen dat uh, dat wel die periode korter is geworden, dat mensen gemiddeld uh, ja een jaar in het verpleeghuis uh, wonen en dan komen te overlijden, uh, maar ja, dat komt ook dat uh, mensen langer thuis uh, moeten worden wonen. Dus uh, er wordt wel een beetje opgerekt uh, daardoor. Yeah. Maar nogmaals, het is heel erg afhankelijk uh, van hoe de situatie thuis is... En uh, ja, wat ernaast kunnen betekenen. Ja, als je uh, werkende partner hebt of uh, werkende kinderen in een andere stad. Weet je, dat dat uh, Ja, die werkt verder weg mee. wonen. En Marget, je ja. hebt natuurlijk met uh, ja, het gas, met koken, uh, dat er gevaarlijke ja. situaties kunnen ontstaan. Ja. Daar hoor je wel uh, dat het op een gegeven moment dan. Uh, dan gaat het ja, gewoon dan niet, gaat meer. Het niet meer. Ja. ja. Maar Annemarie, als ik je zo hoor praten... dan is het eigenlijk nu al een vrij korte periode... van iemands uh, ziekteperiode... dat iemand niet meer thuis woont. Maar toch pleit jullie ervoor dat dat nog langer kan. Uh, ja, dat klopt. Omdat dat ook de uitdrukkelijke wens is. Kijk, uh, het is toch vaak een uh, ja, hoe ik zeggen, negatieve reden om naar het verpleeghuis te gaan. Dat het echt niet langer meer gaat. En mensen willen eigenlijk liever thuis blijven wonen. Uh, ik moet daarnaast zeggen dat als mensen eenmaal opgenomen zijn... in het verpleeghuis, je wel vaak terug hoort... dat dat toch een stuk verlichting geeft. Hè? Dus dat wat wat Margreet ook al vertelde. Ja, dat, dat je meer we... aan je nachtrust toekomt. Ja. Uh, dat het wat meer rust in, uh, in huis creëert. Dus um, Kijk, langer thuis is voor de meeste mensen zonder meer... Uh, moet haalbaar zijn en moet kunnen... Uh, maar er zal voor een groep mensen toch ook wel een periode aanbreken... dat dat gewoon niet meer gaat. En dan is het gewoon heel fijn dat uh, dit soort voorzieningen in Nederland te zijn. Margreet, had iets er bij jou voor kunnen zorgen... dat jouw man langer thuis had kunnen blijven? Misschien een van de punten die ze aangaan dragen aan de Tweede Kamer? Nou, nee, als ik alleen met hem had gewoond wel, maar met kinderen niet. Nee. Nee, dat was niet meer te oh. doen. Uh... Nee, voor de kinderen niet. Dat, uh, dan zouden zij echt zoveel uh, nou ja, meer beschadigd raken, weet je. En uh, nee, dat was niet, uh, niet goed geweest. Nou. En uh, ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat je op een plek komt hè, waar ze dan uh, de kennis hebben. En ja, mensen die rijden liever 100 kilometer om. Uh, dat hun partner op een goede plek zit dan op een plek waar ze de ziekte niet goed uh, kennen en uh, geen faciliteiten hebben om, uh, ja, dat je man of vrouw daar goed woont. En ja, daarom is het wel heel erg belangrijk dat er gewoon op meer plekken in Nederland gewoon echt voor jonge mensen veel, uh, ja, veel betere uh, gefaciliteerde wonen, wonen komt. Want is het op dit moment zo dat het nogal uitmaakt... wat voor vorm van de dementie je hebt of er ook uh, goede zorg is? Ja, nou, ik merk zelf uh, heel erg dat uh, heel veel verpleegkundigen... en verzorgenden de, de vorm FTD nog niet, uh, niet goed kennen. Het is ook, ze krijgen maar een heel klein stukje in de opleiding. Maar er is wel gelukkig steeds meer oog voor... Uh, en uh, ja, daar pleiten wij met de FTD-Lotgenoten, waar ik veel uh, vrijwilligerswerk voor doe, uh, pleiten we daar heel veel voor. En Alzheimer Nederland is daar ook druk mee bezig. Dat er gewoon veel meer in de opleiding uh, kennis over komt. Uh, maar ook bij, uh, bij huisartsen dus in verband met diagnoses stellen daar moet, uh, er is een huisartsenbrochure geschreven die echt een hele mooie handleiding is maar dat is eigenlijk voor na de diagnose dus de huisartsen moeten ja gewoon meer luisteren zeg maar naar de partner maar dat is weer ingewikkeld van de privacy dus er zitten heel veel haken en ogen aan dus er moet vanuit de overheid ook gewoon ja meer oog voorkomen en uh, meer geld voorkomen zodat daar ja, veel meer informatie naar buiten komt... om, uh, om het gewoon echt belangrijk uh, op de kaart te zetten. Ja. Er zijn trouwens in, in Nederland ook Alzheimercafés. En daar wordt ook uitleg gegeven over verschillende vormen van dementie. Maar ook de diagnose uh, als opname in zich komt. En uh, ja, Alzheimercafés, uh, dat zijn bijeenkomsten die één keer per maand worden georganiseerd. Er zijn er zo'n 230 in Nederland. Dus wij zeggen, er is er altijd wel eentje bij je in, uh, in de ja, buurt. Ja, dat is een flink aantal. Ja, en uh, ja, iedere geïnteresseerde kan daarheen... Uh, over het algemeen vaak uh, mantelzorgers, maar ook professionals uh, komen daarheen omdat zij gewoon toch wat meer willen weten. Dus dat is gewoon een hele goede mogelijkheid uh, om je te informeren, uh, voor uitwisseling en er van ervaringen delen. Er is ook altijd een informatietafel, er zijn vrijwilligers van Alzheimer Nederland, dus je kunt daar met je vragen uh, terecht. En ja, het is ook een vorm van uh, ja, informatie en ondersteuning uh, die we bieden. Je zei net, Annemarie, zelf volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ook een van de redenen waarom jullie nu de petitie aan gaan bieden. Wat is je grootste hoop dat er gaat gebeuren volgende week? Of in ieder geval die periode daarna? Uh, nou, dat in ieder geval uh, uh, door de nieuwe gemeenteraad... Een, uh, een stap wordt gemaakt om dementie echt in het WMO-beleid uh, op te nemen... En laat ik ook vooropstellen dat uh, op 21 maart volgende week... ook uh, mensen met dementie die nog kunnen en willen stemmen... dat die vooral ook naar de stembus gaan. Want wij hebben uh, in januari een uh, uitgebreide instructie gestuurd... naar alle gemeenten voor de uh, stembureauleden, uh, Zodat zij goed voorbereid zijn. Dus uh, we hopen dat dat ook helpt in een stukje benadering... en. Uh, dat mensen met dementie met wat met, met meer uh, vertrouwen naar het stemlokaal uh, gaan. En dat draagt ook bij aan een stukje dementievriendelijkheid uh, zeker, in de gemeente. Zeker, ja. Ja. want het gaat vaak mis uh, in het stemhokje. Ja, je, je mag uh, de ander niet helpen uh, als het geen lichamelijke reden is. Dus dementie is geen reden om iemand in het stemhokje te helpen. Dus alle instructie, begeleiding dient allemaal uh, te gebeuren voordat iemand het stemokje ingaat. Ja. En daar kun je best wel uh, een hoop in, uh, in bereiken en uh, op voorbereiden. Dus er is best wel wat mogelijk. Uh, ja. Ja. Ja. Ik ga zo meteen dezelfde vraag uh, aan jou stellen, Margreet. Maar ik krijg nog een vraag binnen uh, van uh, Gerard uh, Scheerder. Uh, hij stelt de vraag hoe help je een alleenstaande... die dementie heeft, maar zelf niet geholpen wil worden? Dat lijkt me inderdaad heel ingewikkeld. Annemarie, zijn daar bepaalde handvaten die, uh, die jullie geven, als Alzheimer Nederland? Uh, ja, het is zo dat uh, ik zou. Ja, bij deze mensen het is lastig. het lastig. Zijn zorgmeiders ontkennen dat ze de ziekte hebben. Dus uh, het is wel belangrijk dat, er, uh, dat ze wat gemonitord uh, worden. Dat kan bijvoorbeeld door een case manager dementie. En dat zijn uh, begeleiders die extra opleiding hebben gehad uh, op het gebied van dementie. Het zijn vaak uh, wijkverpleegkundigen. En um, het is ook zo dat die ook kunnen helpen... om het contact te zoeken met de persoon met, met democie. En uh, vaak lukt dat wel. Dus je moet ook vertrouwen winnen. Dat is heel erg uh, belangrijk. En een beetje aansluiten bij... Wat mensen doen, als iemand uh, geen contact wil of geen hulp wil... dan moet je zeker niet over thuiszorg beginnen, over dagbesteding. Dan moet je toch andere dingen uh, bedenken... die passen in het leven van die persoon. En, uh, dus ik zou altijd wel een deskundige uh, inschakelen. Maar ook kijken of de directe omgeving, buren of uh, uh, familieleden... iets uh, kunnen dat je een soort netwerkje om die persoon uh, creëert... Uh, die een beetje een oogje in het cel uh, houden. Dus een informeel netwerk en ook een professional... die op afstand uh, meekijkt en ook steun geeft aan uh, de persoon... die uh, dat allemaal ziet gebeuren. Ja, want ook als buurman kan je de wijkverpleegkundige informeren... van, hey, volgens mij, uh, het klopt niet helemaal bij mijn ja, buurman. Zou je ja. een keertje langs willen gaan? Ja. en in sommige gemeentes heb je nog een uh, geheugensteunpunt... Waar je dit soort meldingen kan doen, of je kan bij de wijkverpleging, of je kan bij de huisarts vragen, of er uh, nou ja, iemand kan kijken. Dus ja. uh, dat is zeker mogelijk. Ja, ja. ja, nou, Gerard, heel erg bedankt voor je vraag. Ik uh, wilde de vraag die ik ook aan Annemarie stelde, ook aan jou stellen, maar Wat hoop jij dat volgende week de gemeenteraadsverkiezingen uh, gaan brengen? Ja, nou, ik hoop natuurlijk gewoon dat er uh, meer oog komt voor de mens uh, met dementie. Uh, dat de gemeentes uh, duidelijk zijn in hun wat, wat ze gaan doen voor de mensen met dementie en hun naasten. Uh, en dat er gewoon uh, meer oog komt voor en om de zorg. Uh, zodat de mantelzorgers het langer vol kunnen houden. Uh, en, uh, ja, en ook dat er gewoon meer plekken en uh, bestedingen komen voor mensen met dementie. En zeker, uh, zeker met mensen met FTD. Ja, snap ik. snap Ik Ik uh, wil jullie beiden heel erg bedanken. Annemarie Bruis en Margreet Mantel. Annemarie, jij helemaal, uh, over een paar uurtjes uh, sta jij uh, bij de Telekamer. Ja, zeker. We gaan ervoor. Ja, ja. ik wens ja. jullie heel veel succes en uh, nogmaals heel erg bedankt. Wij uh, gaan het zometeen hebben over het kloosterleven. Want dat schijnt steeds populairder te worden in Nederland. Take this now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away.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 Come back home again. We zijn alweer uh, met een uh, nieuw uur begonnen. Ja, de gasten die zaten al te kletsen. U hoort het misschien al. Het uh, gaat namelijk uh, op dit moment over kloosters. Want kloosters zijn bezig aan een opleving in ons land. Sinds jaren zijn er niet zoveel mannen toegetreden tot een kloosterorde. Naast nieuwe monniken zijn er ook steeds meer mensen die de gang naar uh, het klooster weten te maken. En die horen echt niet alleen maar dit. Ja, u hoorde net een stukje uit de documentaire Into Great Silence. We gaan het, zoals ik net al zei, hebben over de toegenomen populariteit van kloosters. Want waar is dat nou aan te wijten? En hoe ziet dat kloosterleven er eigenlijk uit? Ik uh, bespreek het met broeder Thomas Kwartier. Hij zit uh, tegenover mij. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een monnik bij het Sint-Willibrots-abdij in Doetinchem. Ja, zo is het. Ja. En jij hebt pas een boek geschreven samen met journalist Leo Feijen. Kloostermensen. Dat klopt, ja. Kijk, wij, wij waren, Leo en ik, twee verschillende perspectieven. Leo doet al heel lang iets uh, als journalist met kloosters. Dus die is daar heel goed in thuis. Nou, en ik zelf ben een aantal jaren geleden na nou een hele geschiedenis als monnik gaan leven. En de vraag was, nou, eh, hoe krijgen wij nou in beeld... dat het tegenwoordig ineens weer nou jongere mensen... dan hebben we door wat dertigers, veertigers, ikzelf ben 45... dat die ineens weer kiezen voor dat kloosterleven. En wat wij gedaan hebben, is eh, een twintigtal mensen te spreken... Uh, vooral Leo heeft dat gedaan uh, als, als journalist, interviews. En wij hebben proberen dat in beeld te brengen. En dat, dat, dat is ontzettend divers en verschillend. Maar dat taboe dat je, dat je ineens je leven wijdt aan zo'n ja, zo totaal gek iets als het kloosterleven. dat taboe is een beetje weg. En dat is toch wel, dat is toch wel opmerkelijk. Ja. Yeah en mateloos intrigerend, vind ik. Nou, dat vind ik fijn dat je dat zegt. Ja, nou, ik ben heel blij dat je hier bent. Nou, zeker. We hebben anderhalf uur de tijd... om het hier uitgebreid over te gaan hebben. Nou, zal ik je nog vertellen? Ja. Dat moest ik van mijn abt namelijk zeggen. Die luistert nu natuurlijk niet, want die slaapt nu. Hè? Kijk, die zegt... Dat kan ik me voorstellen op ja, dit tijdstip. Die... Maar die zegt, bepaalde kloosters... hebben de traditie van een nachtofficie. Dat is dus een nachtwaken... Uh, die ze iedere dag houden... Uh, wij hebben dat niet hoor. Maar tra traditie is dat, is dat wel. En Die begint om half vier. Kijk, <laughs> dus, nou. dus mijn zijn. zei... Nou, dan heb je eindelijk eens ook je nachtofficie. Dus ga daar maar naartoe. Ja. Dus, dus bij deze. Kijk, nou, daar heb je daar ook meteen aan voldaan. Dan yes, ja, kan je ook kijken of het een beetje kan wennen. Of Ik het hoop uh, iets het. voor uh, de herhaling is. Wie weet. Maar uh, jij bent niet de enige die uh, bij mij hier uh, aan tafel zit. Want ook uh, Jesse Rijten zit aan tafel. Jij bent zelf benoemd atheist. Maar jij trok vorig jaar toch het klooster in... om mee te doen aan een hè? En ik heb begrepen dat jij inmiddels het kloostervirus te pakken hebt. Ja, goedemorgen. Dat is inderdaad het geval. Uh, ik heb ondertussen nu drie retrettes achter de rug... sinds vorig jaar juli. Kijk, uh, dat is al best wel wat in een korte periode. En zullen dit jaar zeker meer volgen, zonder twijfel. Ja. ja ik, we gaan het zometeen uitgebreid hebben... over wat nou de aantrekkingskracht is van een klooster. Maar ik was nog wel even benieuwd. We hoorden net het stukje, ja, toch al hele mooie muziek, vond ik... Mm -hmm. Is dat nog iets wat nog steeds gedaan wordt in kloosters in Nederland? De hele dag. De hele dag, ik geloof het niet. En de nacht. En ja, de joh. Nou, Jullie weet je willen wat... niet s'nachts, maar zingen wel s'nachts. Jawel. Wij zingen het, wij zingen de hele dag. Kijk, wij zijn Benedictijnen en die, die, hebben het, die hebben het zingen uh, heel hoog in het vaandel. En ik zou je ook zeggen, je zei net. Goh, het is toch niet alleen maar dat. Nou ja, kijk, ik, veel gasten die bij ons komen... die, die vinden nou juist die, die oude gezangen... Hè? Mm -hmm. een van de punten die de aantrekkelijkheid van het klooster uitmaken. Dus wij zitten daar echt niet Michael Jackson en Heal the World te zingen met z'n allen. Dus wij willen het graag toch ook bij dat oude houden... en dat op onze eigen tijdse manier beleven. Maar goed, daar hebben we het straks misschien ook nog wel over. Ja, Jesse, toen jij nou, de afgelopen keren in het klooster zat... was het ook muziek waar jij dan erg van Genieten. Ja, in uh, het klooster waar ik nu twee keer ben geweest, dat was het Dominikanen-klooster in Husse. Ja. Daar wordt ook gezongen, maar op een iets andere manier dan we zojuist hoorden. Maar ook heel mooi, heel vocaal zonder instrumenten. Uh, dat heeft me ook gegrepen. Maar het was wat minder... Uh, uh, het, wat, dit was Latijn, volgens mij, wat ze net hoorden. En in Husse wordt ook gewoon in Nederlands gezongen. Goed te begrijpen als gast. Kijk... We gaan het uh, zo meteen uh, uitgebreid hebben over het kloosterleven. En ook over jullie eerste ervaringen met, uh, met het klooster. Misschien uh, bent u zelf wel eens naar een klooster geweest. Of eigenlijk helemaal niet. Maar heeft u wel een vraag uh, aan mijn gasten. Of bent u gewoon heel nieuwsgierig. Ik uh, hoor het graag. U kunt bellen naar 0800-1121. Mala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 Fuck. Uh. George Ezra met Paradise was dat. Nou, dat is wel weer heel wat anders dan uh, de muziek die we net uh, hoorden, wat ook binnen het klooster wordt gezongen. Broeder Thomas, we ja. hadden het er net over. Dit is normaal gesproken niet een tijdstip waarop jij wakker bent, toch? Nee. Weet je wat het nou is? Uh, een van de belangrijke dingen van het kloosterleven is dat het een heel vaste ritme kent. Uh, dat vinden veel mensen ook het aantrekkelijke eraan. Dus dat is, uh, we begin, we, in mijn klooster, we beginnen om kwart over zes ochtends. Nou, ik ben er zelf altijd eens, uh, ietsjes vroeger. Want ik vind die stilte, hè, vind, ik heel, vind ik heel mooi. Nou, en dan is die dag precies geordend. En wij eindigen de dag om half negen. Daartussen zitten zes kerkdiensten. Uh, met de, de zogenaamde complete, dus dat is de dagsluiting. En vanaf kwart voor negen is het echt stil in huis. Dat is onze traditie. Je noemt dat ook, ja, de grote stilte. Zo heet die film ook, die jij net eventjes aanhaalt. Ja, aanhaald. klopt. Nou, en, en, en als die begonnen is, dan, dan is het ook echt stil. En ik zou je zeggen, sommige uh, gasten vragen mij soms wel eens... wat doe jij dan dan? En wat doe je nog? En zo, en, want we hebben ook geen tv op onze, op onze cel, op onze kamers. En ik zeg dan, ja, wat dacht je wat ik deed? Als ik om kwart voor zes ochtends begin de hele dag door... ja, ik ga gewoon naar bed. Ja. Dus, ja, ja, zo simpel is het. Dus dat betekent voor mij is dit wel eventjes onwennig, maar ja. Ja, wat ik zeg, het heeft ook wel iets... en het is een oude monastieke praktijk, kloosterlijke praktijk... de nachtrust te onderbreken. Uh, alle luisteraars die dat dus nu onvrijwillig doen... <laughs> sommigen doen dat. Kijk, het waken... Uh, dat heeft in het klooster een hele oude traditie. Dat betekent namelijk dat je ja, dat je, je iets van je slaap ontzegt... Uh, om, om, me om meer open te worden. Hè? Om, meer, uh, ja, om, om ineens dingen waar te nemen die je, die je anders misschien, uh, misschien verslaapt... waar je aan voorbij gaat. Dus daarom is het voor mij wel geinig om hier nog ja, vanavond te zien. Ja, ik ben heel benieuwd of dat het <lacht> ons ook gaat brengen. Dat wij wel misschien meer openstaan... Uh... Yes. staan voor dit gesprek of voor andere dingen, je weet het nooit. Je weet het maar nooit. Je vertelde net ook, je bent 45? Ja. Wanneer, uh, hoe lang ben je eigenlijk al Monnik? Laat ik daarmee beginnen. Nou, Laat ik het volgende zeggen. Um, voor mij is dat een hele lange geschiedenis. Uh, dus dat betekent dat ik met de abdij waar ik vandaag ben... in contact kwam, dat is een jaar of tien geleden. Um, nou had je mij toen verteld over tien jaar zit jij bij, uh, bij Radio 1 uh, met, een, uh, met een monnikenkleed aan, met een habit aan en je vertelt over je monnik zijn, dan had ik je uitgelachen. Ik was toen heel erg gegrepen door het kloosterleven. Nou, ik vond die formeel mooi, ik vond die sfeer heel mooi. Ik ben ook katholiek opgegroeid, moet ik erbij zeggen, maar ik was eigenlijk nooit zo, zo, zo heel erg daarmee bezig. Ik ben wel theologie gaan studeren, dat wel, maar uit interesse. Dat is niet van jongs af aan al aan droom? Nee, nee, nee. Kijk, en ik, krijg, ik word vaak gevraagd door gasten of bij lezingen dat mensen zeggen: Ja, wanneer was je roeping nou? Dat, dat zit ook een beetje achter jouw vraag, als ik het goed beluister. Mensen verwachten dan dat ik kan zeggen: Hé, hey, ja. En dan, ptaka, dat dat was het moment. Ja, dat God mij verteld heeft, uh, gaat het klooster mij in. En ik word dan een beetje verlegen, word ik nu ook. En zeg, ja, het spijt me zeer, maar ik, ik heb het niet. Ik zou het niet weten. En um, het is bij mij zo dat het in de loop van de jaren... Um, nou ja, het, het was een soort... Vroeger noemde je dat midlife crisis. En tegenwoordig noem je dat roeping. Oh, dat, ja, dat zijn dezelfde dat, dingen. Dat zijn de, nieuwe is kloos... goed Kijk, de nieuwe kloosstellingen tegenwoordig die zijn ook geen 18, maar dat zijn 30'ers, dat zijn 40'ers. Bij mij was het zo, ik was in de wetenschap werkzaam aan de Radboud Universiteit. nou Dat zat allemaal wel in de lift. grote Internationale boeken, carrière en dit en dat. En op een gegeven moment denk je dan, ja maar wacht even, dat is, wat is mijn leven dan? Wat is mijn levensvorm? Ik loop mezelf voorbij. En dat begon rond mijn 35ste. Dat ik echt dacht, ja, wacht tien jaar geleden. Dat ik dacht, ja, dat, maar dat is het niet. Weet je, ik was zo bezig met die, met die, met die, uh, die carrière dat ik, dat ik zelfs niet erover nadacht: wil ik, wil ik gaan trouwen of wil ik een gezin stichten? Weet je, ik ben op mijn 40ste ingetreden. Ik wel, wel, weet wel waar ik over praat wat dat betreft. Maar uh, nou, het heeft zich nooit voorgedaan. En toen, uh, op een gegeven moment, kwam ik dus, dacht ik, ik ga toch eens in dat klooster kijken. En toen dacht ik: wow! Je zijn mensen die hebben een keuze gemaakt en die zijn er helemaal voor gegaan. En Was die... dat dan de aantrekkingskracht? Ja, ja, dat is een van de hele belangrijke dingen. Dus dat je denkt, dat is. Die mensen, die, die hebben daar gewoon gedurfd. En die, die zitten hier. En ik kan hier als gast wel komen, dacht ik toen. Maar, maar ja, dit is dit is hun, hun leven. En dat is, dat is nog steeds, als ik het nu zo vertel... een van de gekste ideeën die ik me voor kan stellen. Kijk, wat, wat zo spooky overkomt... als je daar als gast komt en je denkt... oh, wat leuk en wat, wat, wat spiritueel en weet ik wat. Nee, als dat je leven is... nou ja, dat, dat zet je hele leven ondersteboven. En dat is bij mij dus ook gebeurd. En ik zeg dan wel eens als je roeping... ja, roeping, roeping... nou ja, als monnik is het moeilijk te zeggen... ik heb geen roeping. Maar ik denk dat iedereen een roeping heeft. Alleen... Moet je daar af en toe bij stilstaan en hem durven te horen. Dus ben ik een late roeping dan? Nou, ik denk ik ben een vroege roeping en een laat antwoord. Kijk. <lacht> ja, <lacht> ja, zoiets, <lacht> dat is een vrij filosofisch antwoord. Fijn hè? Ja. ja, heerlijk. Maar is het dan ook zo? Um, is, groeide het langzaam? Of was er ergens toch een moment dat je dacht. Ja, nu voel ik echt. Dit is het. Ik zou je zeggen, natuurlijk. Uh, het is beide. Um, dus. Natuurlijk groeit dat, dat besef. Uh, het heeft er ook mee te maken dat ieder mens de behoefte voelt... daar ben ik echt van overtuigd. Of je nou atheïst bent, of je bent agnost of je, of je bent religieus, wat dan ook. Die behoefte voelt om, om dichter bij zichzelf te komen... om die weg naar binnen te gaan. Nou En dat werd bij mij sterker. En ik denk ook dat er sommige mensen zijn... die daar speciaal toe geroepen zijn daar hoef je helemaal niet, niet meteen te beginnen... Over, over weet ik welke kerkelijke attributen na te denken. Nee, dat, is, dat bestaat in alle culturen. En dat moet je op een gegeven moment voor jezelf dan aftasten. Hoe kan ik die weg naar binnen gaan? Nou, en sommigen zijn daar dan een beetje, een beetje extreem in. Die zijn daar professionals in, zo noem ik dat ook wel eens. En dat zijn monniken, dat zijn kloosterlingen. Nou, en anderen doen dat, eh, ja, zoals jij dat doet, hè? af en toe. Dat je, eh, dat, en dat kan een centrale plek innemen. Het is een soort, ja, een soort glijdende schaal, waar iedereen zijn eigen plaats in moet vinden. En dat, wij hebben mensen die getrouwd zijn. Of die in andere vormen uh, van, van, van menselijk samenleven uh, leven. En die, die bij ons komen. Die, die echt bij de kloosterfamilie horen. Nou, en dat, dat kan ook. Hè? Want goed of fout bestaat niet. Je moet daar alleen... Weet je, het klooster is een soort... Wel, voor mij was dat een soort spiegel. Dat ik dacht, boah, die mensen die doen dit volledig. Nou, stel tenminste eens die vraag. En dat heeft mij dan uiteindelijk na een heel tijd ertoe gebracht. Om te zeggen, nou, dat... Weet je, was zelfs nou ja, nou we toch onder ons zijn, wil ik je dat wel vertellen. Het was zelfs zo, in het klooster moet je je voorstellen... voorin, waar wij die oude gezangen aan heffen... daar zitten de monniken. En dan zitten in de, in de banken ietsjes verder achter... daar zitten de gasten. Dus ik zat jarenlang altijd bij die gasten. Nou, zoals jij dat net ook vertelde. Mm -hmm. Ik vond het toch prima. Maar op een gegeven moment was dat bijna een fysiek gevoel... Dat ik dacht. Ja, maar ik kan dat allemaal wel beweren, maar ik hoor hier helemaal niet te zitten. Ik hoor daarvoor in te zitten. Ik, ik kom hier niet. Ik ben geen wetenschapper of geen docent of zo die hierbij komt denken. Stiekum was dat gedraaid, ik ben een monnik. En die monnik, die, ja, die, die zal dan in de wereld als wetenschap zijn ambacht bedrijven of zo. En toen dacht ik, ja, dan moet ik maar intreden. Er was al iets gedraaid ik... in jou. Ja, Jij ja, ja. was al toegetreden tot de familie eigenlijk, ja, alleen nog niet officieel. Nou ja, en ik had nog niet die, die laatste stap gezet. En, en toen heb ik dat maar gedaan. En ik dacht, oh, het zal wel meevallen, ik ken het al jarenlang. Uh, dat is dus niet zo. Dus het valt niet mee. Dus iedereen die nou s'nachts denkt, oh joh, zo'n nachtofficie dat lijkt me wel wat in het klooster. Ga er vooral voor, beste mensen, maar denk niet dat het meevalt. Want je maakt je wereld heel erg klein. En wat aan het begin romantisch en uh, geweldig is, nou, dat wordt op den duur, als het, als het, als het buitengewone gewoon wordt, nou dan, dan begint het. Uh, intreden is niet moeilijk, hè? maar blijven is moeilijk in het klooster. En uh, nou ja, ik zeg, na die paar jaar bij mij... heb ik nog helemaal geen recht van spreken. Dus, Want me. hoe lang zit je nu in het klooster? Dat ik echt ingetreden ben, is rond om mijn veertigste gebeurd. Dus een okay, paar dus, uh, jaar. ja dus uh, ja, vijf ja, dat jaar kleine ja. En dat was ook niet zo heel veel, ietsjes minder dan nog. Maar, maar goed, kijk, dat in die orde van grootte. Ja. Dus daarom houden we maar de vingers gekruist dat... Uh, Weet je, als ik dat nog even mag zeggen... want dat past daarbij. Uh, laatst vroeg mij een mevrouw bij een lezing die ik gaf... blijf je dat nou de rest van je leven doen dan? En ik zeg, ja, mevrouw, wat wilt u nou van mij horen? Wil je nou zeggen, nee... Uh, nee natuurlijk blijf ik dat de rest van mijn leven doen. Kijk, ik weet ook wel dat, dat maar één op de drie mensen... binnen de eerste vijftien jaar uh, blijven. Dus twee van de drie gaan weer. Die zeggen, nou... In binnen 15 jaar, hè? dus daar ben ik nog lang niet. Maar goed, kijk, ik zei tegen die mevrouw... want die is, zoals bij, bij dat soort lezingen, vaker had hij een wat, wat, wat, wat hogere leeftijd. Dus ik zei, nou, goh, bent u, heeft u kinderen? Zegt ze, ja, ja, mijn, mijn jongste is net getrouwd. Ik zei, er zoiets vermoeden ik al. Ik zeg, zal ik die nou ook eens vragen wanneer ga je nou scheiden? En die mevrouw zegt, nee, nee, nee. Oh, ja. Ik zeg, maar uw dochter, die weet ook wel... dat de helft van de huwelijken gescheiden wordt... Ja, maar als het doel begint eraan, ja, dan kan je maar beter niet gaan trouwen. Ja. En zo is het bij mij ook. Dus die roeping, ja, ik probeer daar aan te beantwoorden. En zoals ik er nu in sta, is dat een definitieve keuze. En daar schrik ik nog vaak van. Zie je het ook als een soort huwelijk? Ja, ja, ja, ja. ja. Tuurlijk. Het is ook verliefd raken, weet je, in dat klooster dat, dat ik daar binnenkwam. Weet je, wij zijn een hele kleine abdij midden in het bos in de Achterhoek. Dan denk je ook, ja, wat moet je nou als, als iemand die publiciteit en boeken, wat moet je daar nou juist aan het einde van, van, de, van de wereld? En dan zeggen mensen, ja, kan je niet beter naar die en die abdij? En dan, dan zeg ik hetzelfde: dan zeg ik, joh, ik heb net je partner gezien, maar ik heb vanmiddag daar uh, hier buiten iemand zien lopen, die past qua lengte en zo eigenlijk veel beter bij jou. Kan je die niet beter pakken? En dan zeg ik mensen, ja, maar zo werkt dat toch niet? ik zeg, nou, zie je, bij mij dus ook niet. Het is echt een verliefd raken en huwelijk, en het is een en en, en daar, daar moet je alles voor over hebben. Ja, maar wel mooi, want zo maak je het denk ik voor heel veel mensen die het kloosterleven helemaal niet kennen en misschien ook niet uh, de behoefte hebben om ooit monnik te worden. Wel heel beeldend. Nee, maar daar dat, hoeft dat het niet, te vergelijken is met een huwelijk. Nou ja, überhaupt ook met een levenskeuze. Weet je, ik heb je je vertelde, ik ben ook, ik werk ook met jonge studenten. Um, en ik maak het iedere keer mee hoe, hoe dat het steeds moeilijker wordt... Um, om een keuze in je leven te maken, ook om een overgang te maken. Stel je nou maar eens de vraag, wanneer ben ik volwassen geworden? Ja, doe jij dat nou maar. Of jullie kunnen zich dat ook eens afvragen. Wanneer heb ik over mezelf gezegd, ik ben een vrouw of een man... en niet, ik ben een meisje of een jongen. Dat is allemaal niet zo simpel, hoor, in onze tijd. En... Um, en nou ja, ik ben daar niet pessimistisch over of zo, maar ik zeg nou ja, op een gegeven moment, vroeger of later, kom je toch bij dat punt. En ik heb, ik heb zelf mijn puberteit, dat mag ik ook wel vertellen, ik heb die minstens drie keer succesvol verlengd. <lacht> en, <ja. tosses> en dat gaat goed tot aan je 35ste. 30ste, vanaf je 30ste begin je soms te denken, goh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, toch? Zo werkt het. Hè? En, en ja, sommigen gaan dan trouwen. Dat heeft zich bij mij niet voor. Maar als iemand voor een huwelijk kiest... of voor een andere, vorm van le een andere levensvorm... als iemand kiest om alleen door het leven te gaan... of wat het ook is... al maar goed als je maar een keuze maakt. Ja. En Daar heb je een spiegel voor nodig. En als wij dat als klooster, als gemeenschap... voor sommige mensen kunnen zijn... dan zijn we daar blij mee en dankbaar voor. Ja, ja. Ik uh, heb uh, Raddy aan de telefoon uit Heerlen... Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft een vraag voor de heren hier. Ja, ik heb, ik heb een vraag uit de buurmanuskeren. Brandlos. Hoeveel actieve kloosters zijn er? Ja, u bent slecht te verstaan, maar volgens mij is de vraag: hoeveel actieve kloosters zijn er nog? Weet ja, jullie... een van jullie. Dat is de vraag, toch, Raddy? Ja. Ja. ja. Hebben jullie enig idee? Nou, nee, ik zou het niet weten hoor. Maar dat is op de website van de KNR. Dat is de Conferentie Nederlandse Religieuzen. Dus www.knr.nl. Daar kan je dat op zien. Ik kan er wel op zeggen wat die algemene trend is. Kijk, de trend is natuurlijk... ook al zijn er nieuwe mensen. Trouwens niet alleen broeders, maar ook, ook zusters. Want dat bestaat net zo goed. En daar, is, daar zien we net zo'n beweging, dat nieuwe mensen zijn. Dan zijn er enkele nieuwe... Uh, bewegingen, ook nieuwe orders, dat, dat wat nieuwe kloosters gesticht worden, maar er gaan er meer sluiten. Dus het, het aantal neemt af. Dat moet je heel duidelijk zeggen van kloosters. Maar ik zeg daar ook meteen bij: kijk, dat wij in Nederland een, een, een ontzettend groot aantal hebben gekend. En dat komt uit de tijd van wat we noemen het rijke Romeinse leven. Zo noemden ze dat vroeger. Hè? Zo was die tijd van heel hoge, heel kerkelijk en zo. En er waren zoveel mensen. Ja, daar hoefde je helemaal geen profeet te zijn om te snappen dat dat niet zo door kon gaan. Dus het aantal neemt af. Maar voor het precieze aantal, ik heb ze niet geteld. Maar op die website kan je ze vinden. Kijk, Raddy, er is dus een website waar je ze op kan vinden. Maar moet ik denken aan, een, aan tientallen? Of uh, oh, minstens. Minstens. Ja, ja, ja, ja. Misschien wel honderd? Nou, dat zou kunnen. Maar wat ik zeg, daar zou ik me hou met goede, Maar meer dan tien. Geen twintig hmm. hoor. Zeker Nee, zeker, 100. Echt, nee, zeker uh, wel. Echt flink ja. wat. Is dat een, een antwoord op je vraag, Raddy? Genoeg? Nou oh, ja. We gaan eens even kijken. Ja, ik kijk even met een schuine oog naar de regie. Misschien dat die het ook wel even op kunnen zoeken. En dan kunnen we het zometeen in de uitzending nog even laten weten. Oh ja, ik ben de Oké, in ieder geval heel erg bedankt en een hele fijne nacht. Volgens mij zat hij in een klooster zo'n slecht ontvangst. Ja, dat is misschien ook ergens in de Achterhoek. Ja, dat dus, ja, is dus vaak hoor. in kloosters heb je geen goed bereik, dus Kijk, dat... Volgens mij is dat juist ook, ook het hele idee. Ja, ja. precies. Jesse Toch, kan, daar, jij ook. kan daarover meepraten. Ja. Um, ik uh, heb nog één andere vraag voordat we naar Jesse gaan... en uh, al bijna weer naar het journaal. Wat is eigenlijk het verschil tussen een klooster en een abdij? Of ja. is er geen verschil? Jawel. Roed Thomas? Kijk, ik kan dat even uitleggen. Het uh, is ook leuk, als monnik mag je altijd reclame maken zonder rood te worden. Dus uh, ook voor mijn <laughs> eigen boek. Dat, weet je waarom ik dat mag? Want als monnik, hebben, wij hebben geen privé bezit. Hè? Dus Jullie dat verdienen er niet aan? Nou, of iemand verdient eraan, maar de, jij niet De abdij niet verdient eraan. En maar dan zeg ik maar altijd, dat is voor de goede zaak. Oh, ja. Dat is trouwens heel leuk hoor. Dus als, je in, als ik een lezing geef en je komt in habijt, dat is voor het boekverkoop, is dat heel goed. <laughs> het, scheelt, <laughs> het scheelt minstens 25 procent. Kijk, Jesse? <laughs> Dan mocht je nog een keer een boek schrijven... en dan er je het om, trek jouw om te aan. Te Ja, maar dat kan zomaar niet. Hè? Oh, nee, daar moet je van alles voor <laughs> over hebben. Weet je? En weet je wat ook leuk is? Dat nou, we toch ik zeg, onder ons zijn. Dus als zo'n boek dan bijvoorbeeld 18 euro kost... dat kost deze nieuwe. Dus en, en ik neem dus nooit een kassa mee. Zo professioneel ben ik helemaal niet. Maar ik heb wel een doos boeken bij me. En dan zegt zeg bijna iedereen... nou. Is goed zo, hoor. Kijk, En twintig twintig. Ja, ja, ja, ja. Maar hoor even. Kijk, we hebben dat, Leo Feijen en ik we hebben dat boek zo ingedeeld... dat we zeggen, je hebt twee soorten grof gesproken. Hè? En dat is met klooster en abdij. Twee soorten kloosterleven. Je noemt dat met twee geleerde woorden... contemplatief en actief. Nou, het woord zegt het al, actieve kloosters. Daar gebruik je vaak meer het woord klooster voor. Hè. Okay. Dat zijn degenen die, eh, bijvoorbeeld in Husse, waar jij geweest bent... die Dominikanen, die naast hun kloosterleven... of vanuit hun kloosterleven in de wereld heel erg actief zijn. Nou, dat kunnen ook Franciscanen zijn. In Mege bijvoorbeeld zitten Francis. Nou, en, en... Ga zo maar door. Die doen veel werken van liefdadigheid. Contemplatief, dat zijn abdijen. Dat zijn mensen die meer binnen het klooster blijven. Dus die, uh, die zich vooral toeleggen op, op gebed. Nou, En daar zijn heel veel tussenvormen. Uh, en wij horen bij dat contemplatieve. Dus uh, vandaar deze nachtwaken. Dus de actieve zijn de, is het klooster. En die meer ja, naar binnen gekeerd maar zijn, is meer abdij. Het is het iets ingewikkelder, want een abdij is ook een klooster. Maar laten we het daar nou maar op houden. Oké, okay, nou, <laughs> ja. we gaan uh, zo meteen. Uh, stuur vooral uw vragen naar 0800 1121 of naar de Gratis Radio 1-App. Zometeen uh, praat ik uh, natuurlijk verder met broeder Thomas. Maar ook zeker met Jesse over hoe het is om als niet-gelovige in het uh, klooster te zijn.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 verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Ja, volgens mij ben ik toch nog eventjes terug. Daar ging wat mis. Zoals ik uh, al eerder uh, deze uitzending zei... Uh, hebben wij uh, nieuwe studios En uh, daar uh, wil nog wel eens wat misgaan. Dus ik had de eindjournal aangezet. En toen uh, gingen wij eruit. En toen hoorde u opeens een bandje dat uh, de verbinding uh, met de studio verbroken is. Maar niks van dat alles. Broeder Thomas uh, zit hier gewoon nog bij mij. En uh, Jesse rijdt ook, want we hebben het over het kloosterleven. En uh, we kijken nu uh, met elkaar uit uh, naar het journaal... dat over ongeveer 20 seconden gaat beginnen. Maar ik wil u uh, nog eventjes uh, meegeven dat we na vier uur gewoon verder gaan praten. Dus als u vragen heeft voor... Uh, Beheren, of misschien bent u zelf wel eens naar een klooster geweest en wilt u dat uh, graag delen met ons, dan kunt u bellen naar 0800 1121 of een berichtje sturen naar de Gratis Radio.